for new. Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het provinciehuis in Den Bosch is een grimmige sfeer ontstaan. Zo'n 1500 boeren demonstreren daar met hun trekkers... en blokkeren de in- en uitgangen van het gebouw. Daarmee in de politie houden de boeren op afstand. Binnen in het provinciehuis is de statenvergadering aan de gang. Aan de orde is de vraag of boeren voor 1 april volgend jaar... al hun stallen moeten aanpassen om de uitstoot van ammoniak te beperken... en niet in 2028, zoals was afgesproken. De boeren buiten eisen uitstel, een commissaris van de...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 NOS-verslaggever Robert Bas is vrijgelaten. De meervoudige raadkamer van de rechtbank in Rotterdam... heeft besloten dat de gijzeling van de journalist onterecht was. De rechtercommissaris zette Bas gisteren vast... omdat hij niets wilde zeggen als getuige in de zaak... over de vergismoord op een GGZ-directeur in 2014. Hij beriep zich op zijn verschoningsrecht... waarin wettelijk is vastgelegd dat journalisten hun bronnen mogen beschermen. Omwonenden van Schiphol eisen een betere klachteninstantie dan het huidige bewonersaanspreekpunt Schiphol. Directe aanleiding is een vermeend datalek bij het aanspreekpunt, waar bewoners onder meer kunnen klagen over vliegtuiglawaai. Een woordvoerder van Schiphol bevestigt dat er problemen zijn met de beveiliging van de site, maar zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er ook daadwerkelijk data zijn gestolen. Bij de autoriteit persoonsgegevens is melding gemaakt van het lek. Het weer. De wind wordt hard of stormachtig. Aan zee zijn zware windstoten mogelijk. In het noordwesten is kans op wat regen. Ook morgen blijft het flink waaien. Vooral s'avonds op steeds meer plekken regen dan. En het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog file op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen. 4 kilometer en 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstok is dicht. En 20 minuten verdraging op de N201 Hilversum uitvoeren tussen Loenen en Vinkeveen. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 met nu het weekend in. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Hard Oh, het is weekend, ik weet niet wat je doet. Hey? Pesa, peesa, peesa, pizza, peesa, pizza, peza is wat dit zoet. So. Okay. En zijn dames in het heet, allemaal satels in de groep. We knallen wat vissen in de shortjes en zo. Welkom luisteraars bij ZFM Het Weekend In, de radio die jou in de stemming brengt voor het feestelijke weekend. Mijn naam is Bastiaan Torenend en tot 9 uur breng ik u de beste EDM, trends, techno en houseplaten. Dit is ZFM, het geluid van Zandvoort Met nu, ZFM het weekend in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 Het een trendsproject dat in 2000 werd opgericht. De DJ Scala Resort, en Jan Fus. gaan we zo meteen gelijk door met de Thrillseekers, met hun nummer, Amber. ZFM het weekend in.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 en misschien herkent u de geluiden want we zijn weer uitgekomen bij Alan Walker dit is zijn bekende nummer Spectre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 I believe in what God has done.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 That moment. En dan gaan we alweer naar een nummer. Met de gelijk soorten strekking als Arme van Buren. In de moment. Maar dan van Greg Connolly. Dit nummer heet Alive. Komt uit 2019.